Goedenavond, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Vanaf zaterdagavond geldt er een avondklok. De Tweede Kamer heeft hier de hele middag over gepraat. Het kabinet wilde de avondklok vanaf half negen s'avonds invoeren, maar meerdere partijen vonden dit te vroeg, ook D66. Heel veel mensen die in de pen zijn geklommen om ons te mailen en die zeggen, ik zie wel dat er wat moet gebeuren, maar een avondklok die om acht uur of om half negen ingaat, dat betekent gewoon dat ik naast dat thuiswerken, naast het geven van thuisonderwijs er gewoon niet aan toekom om mijn boodschappen te doen om even mijn hoofd leeg te maken tijdens een wandeling of tijdens het sporten. Dus waarom niet dan arbitrair die keuze op een tijdstip zoals de rest van Europa op tien uur gezet? Uiteindelijk is nu besloten om de avondklok vanaf 9 uur s'avonds te laten gelden. Vanaf dat moment mag je alleen nog de straat op met een geldige reden. Op Schiphol zijn negen mensen opgepakt die een vervalste negatieve coronatestuitslag op zak hadden. De twee mannen en zeven vrouwen wilden daarmee op het vliegtuig naar Marokko stappen. Het is niet duidelijk of ze corona hebben of helemaal geen test hebben gedaan. Italië heeft een bijzondere euromunt laten maken. Het land wil de honderdduizenden zorgmedewerkers in het zonnetje zetten. En daarom is er vanaf nu een speciale 2-euromunt met een afbeelding van zorgpersoneel. De ontwerper van de munt zegt dat het heel belangrijk voor haar was om de mensen te bedanken. De familie van oud-voetballer Abdelhak Nouri begint een zaak tegen Ajax. Vorige week liet de Amsterdamse club al weten dat gesprekken met de familie over een schadevergoeding waren vastgelopen. We hebben met de familie en met, met, met de juristen gesproken eigenlijk, en daar zijn we, daar zijn we niet, niet uitgekomen. Is dat niet jammer? Absu absoluut, is heel erg jammer. Dus ga je dus, dat proberen? Omdat soms... ja, dat is voor ja. ons jammer, maar ook voor de, voor de familie jammer. Dan. Want ook, ook zij zouden graag daar, daar denk ik, met ons ja, een volgende stap in hebben gemaakt. Maar dat is, is, is niet gelukt. Nouri zakte 3,5 jaar geleden tijdens een oefenwedstrijd in Oostenrijk in elkaar... en kreeg niet de juiste behandeling. Hierdoor liep hij blijvende hersenschade op. De familie wil dat Ajax een schadige vergoeding betaalt... voor de verzorgingskosten en het salaris dat Nouri nu misloopt. Het weer, vanavond op veel plekken regen. Morgen wordt het iets beter. Het blijft zo goed als droog. Er is wat zon en het wordt een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB.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 We'll mm be -hmm. Dan, uh, met uh, de vierde of de vijfde 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Want uh, daar uh, ben ik even de tel bij kwijt. We zijn in augustus begonnen. September, oktober. we hebben we overgeslagen. Over, oktober en november een beetje overgeslagen. December was drie. Dit is vier. Dus ik uh, ga dit alleen doen. Nee. Ik heb er uh, wederom weer een, uh, een presentatrice bij. En dat is niet uh, zomaar iemand... Want uh, zij treedt in de voetsporen van haar vader. Ik hoop het. Ja. Lijkt me leuk. Ja. Jip, goedenavond. Hi. Ja, want, uh, want jij bent uh, de dochter van Wim. Ja. Zeker. Wim Richter, ik ik heel erbij. trots op. Ja, dat geloof ik graag. Uh, voor ons uh, is het uh, eigenlijk best wel een eer om uh, toch iemand uh, van de familie Richter, dat er uh, toch eindelijk ook weer eens iemand is die toch de radio voetsporen van pa heeft uh, opgezocht. Ja, leuk om te horen. Ik ja. hoop dat het lukt. Ja, dat gaat vast wel. Dat gaat vast wel goed, komen. Uh, Vanmiddag hadden we het er nog even over. Want uh, mensen die denken van, hey, wat, wat uh, lopen ze dan allemaal te doen? Ja, we een beetje het programma doorspreken. En toen vertelde ik nog uh, dat ik ergens bij Bevrijdingspop... en dan moet ik uh, in de jaren, denk ik, 2001, 2002... want dat was nog uh, de, de momenten dat ik uh, daar nog rond heb gelopen. Ja, later ben ik nog een keer teruggekomen. Toen deed Giel Belen het. Maar uh, in die periode deed uh, jouw vader ook nog uh, het een en ander bij Bevrijdingspop. Ja, die heeft het volgens mij tot 2003 gepresenteerd. Een ja. jaar daarna ging hij dood, dus dat denk ik niet. Nee. Maar in een jaar of tien heeft hij dat gepresenteerd in zijn ja. roze jasje. Ja, dat weet ik nog. Ja, in zijn roze jasje. Want uh, dat was een van die momenten. dat ik Toen kwam ik met mijn MD-speler, die hadden we toen nog. Ik uh, kwam een keer aanlopen. De grote Wim Richter aan het interviewen. En uh, toen heb ik hem aan hem gevraagd. Heb ik het goed gedaan? Nou, je hebt wel een redelijke sturing uh, van het gesprek. Dus ik krijg nog wel wat feedback uh, terug. Dus uh, ik heb wel wat aan hem gehad. Dat uh, is fijn. Ik, ik ook. Ik haal, ik haal het ook heel veel aan hem. Ja? Ja, zeker. Ja. Oké, okay, nou, uh, uh, nou, wat gaan we doen? Want uh, we hebben natuurlijk een aantal dingen uh, die we straks uh, gaan doen. Je weet ongeveer wel wat, uh, het spoorboekje. Dus, ja, ik hoop uh, het wel, ja. <laughs> dus, uh, vertel maar dan. Ja, goed. We hebben twee interviews in ieder geval. Heel ja. veel nummers. Allemaal uit Noord-Holland weer, gelukkig. Uiteraard. Daar zitten we tenslotte voor, toch? Ja, precies. Ja. Uh, de interviews die zijn met... Uh, even uit mijn hoofd... Kai Koopmans. Ja. Heb je een beetje gevolgd? En uh, Aap op uh, Demi? Uh, ja, ik zag dat Demi erbij zat. Dus ja, daar... die mocht... Uh... Vanuit daar heb ik het toen een beetje gezien, dat zij ja. daarin was getagd. En toen dacht ik, oh grappig, even in de gaten houden. Ja, want er zijn heel veel bands die al een demo hebben neergelegd bij de burelen van NH-pop. Om te kijken of ze er doorheen. En Kai gaat straks vertellen hoe dat er een beetje aan toe gaat. En in een tweede uur hebben we een echt interview met een muzikante. Ja, ook heel spannend. Singa. Ja. Er achter, daarachter schuilt Eva van Leeuwen. Maar dat is uh, nog allemaal een beetje vroeg. Uh, twice the same. Uh, ja, wij kennen ze uit de, de Rob Agna-series. Maar uh, ja, ze komen uit Kastrikum. Maar jij weet uh, nog wel iets meer uh, over de band, uh, heb ik begrepen. Ja, nou niet heel veel meer hoor. Okay. Maar ik zag toevallig net dat Jan Akkerman... die had ze ooit vergeleken met ACDC. Dat stond echt heel groot op de site aangegeven. Mm -hmm. Zal het dan wel zijn? Ja, nou ja, goed. Jan Akkerman uh, is ook in een, in een ander opzicht uh, voor een Noord-Hollands band uh, actief uh, geweest. Met een uh, spetterende recensie destijds in 2012 over de band Alaska. Daar heeft hij een wereldrecentie over geschreven. Daardoor kwamen de jongens bij de Wereldrijd door uh, terecht. Uh, goed, dat is een uh, verhaal wat uh, een tijdje terug is. Uh, we gaan even weer verder, want uh, we hebben Lotte Pen. En uh, zij uh, komt uit Amsterdam. Ja, het is instrumentaal. Ja, ik had het gehoord inderdaad. Ik heb opgezocht. Ja. Dus wat dat er gaat, uh, is het heel bijzonder. Uh, Saxofonist en componist. Lockdown loop je misschien leuk om te noemen. Nou, ja, ik weet niet of het, uh, of het leuk is om te noemen, maar... Maar dus, ik denk dat zij dat uh, heel creatief op opgelost. Want, ja, klopt. Ze film... maakt persoonlijke composities voor mensen van 50 minuten. Ja. En nu kun je daarop gaan wandelen. Ja, want uh, wat muzikanten wel kunnen doen... is altijd muziek maken en muziek schrijven, denk ik. Gelukkig wel. Ja, en daar hebben wij dan heel veel aan. Hier is Aquarium. Er heeft een map vol met krantenknipsels Mooie tijd, voelt als de dag van gisteren Maar nu dans ik naar de pijpen van de algoritmes Naar de Spotify-lijsten en de kans op klikjes Muziek is een business en draait op cijfers Streams, likes en het aantal kijkers Is er in je lijstje nog plek voor Engel? Naast Diggy Dex en vijf tracks voor Sneller Ik probeer aan te haken bij de tijdgeest Maar heb het idee dat ik het nog amper bij ben. Veel te veel bezig met die New Music Friday ik moet terug naar mezelf, ik heb pijn bij. Ik kan er niet mee stoppen Ben afgelopen nacht een paar keer wakker door geworden verdommen In elke gedachte loopt het slecht met me af Zo word ik snel in beslag genomen door een beklemmende angst Ik neem al aan dat het misgaat En dat als het zover is, ik dus niet voor mijn handelen insta Toch probeer ik in gedachten of het lukt Maar met die ballen in de lucht ben ik als een flipperkast die op tilt slaat En dan is er niks aan de hand, hè? Dit bestaat alleen maar op de plek die ik net bedacht heb En wat zou ik er toch graag op een lopen zetten? Maar dat is als waden in de stroomversnelling Ik word gedwongen door de golven man, ik drijf mee Ik ga zo kopje onder in die mindstate. Wie hoort er in de storm nog mijn strijd Ik wil grond onder de voeten, ik heb heimwee. Want ik drijf steeds verder af dan... Uh, nu wel. <laughs> ja. Hiervoor nog niet. Nee, maar uh, er werd dan, uh, we hebben een appgroep uh, met uh, vier mensen in, uh, voor, deze, voor dit programma. En op een gegeven moment uh, zag ik uh, met name Miranda. Die, ja, die, die maakte een, een heel gloedvol betoog om uh, juist wat meer uh, aandacht te besteden aan Engel. Hij heet voluit Steven Engel. Dat is uh, zijn echte naam. En ik meen dat hij uit horen komt. Ik denk dat dat bijna wel zeker is. Want als Miranda daar uh, wat uh, van, ja, zit, ik las dat inderdaad ook. Volgens mij ik denk ik het wel. Ja. Nou ja, we gaan er vanaf vanuit. Uh, Paul de Munnik, daar heb jij ook wat mee. Oh ja, die ken ik dan. Die ken ik dan weer wat beter dan ja. uh, Steven Engel. Ja. Maar goed, dat komt nog van en de Munnik dat ze op Richter live stonden. Bruiloft van mijn moeder. Ja. Uh, ze hebben al. Uh, Samen er komt er nog een, hè? straks in de tweede uur. Ja, ik zag het. Dus uh, we gaan, uh, in, in de tweede uur gaan we er nog een uh, draaien. Um, Diggy Dex, zie ik ook in die zin. Uh, wat, wat, wat, uh, wat heeft die ermee te maken met het uh, verhaal? Ja, ze hadden dan nog een nummer, alles nog open. En dat was dan dus Paul de Munnik en Diggy Dex die dan ah, daar op meezongen. Zo was het. Uh, dus Paul de Munnik uh, doet vaker uitstapjes met... Ja, ik zag dat hij vier nummers of zo had meegewerkt. Ja. Oh, dat is een beetje eigenlijk het idee. Uh, gewoon een uh, andere muzikale weg heen uh, slaan... en eigenlijk uh, een beetje uitproberen van... Uh, past het wel eigenlijk? Ja, dat precies. is een beetje het idee. Goed, we gaan uh, verder. Want uh, we hebben Jente Charlotte. Want dat is ook uh, geen onbekende. Want die heb ik ook al een paar keer uh, gedraaid... in Alteur en Dus wat dat, uh, wat dat gaat... Uh, uh, ja. Wat, uh, wat heb je erover? Ja, zij deed dus voordat alles van de baan ging, deed zij twee keer per maand... een festival-update van het Eurovisie Songfestival. Mm. En dan gingen ze daar twee covers van doen... van verschillende landen, volgens mij. Mm. En nu heeft ze dus haar eigen nummer uitgebracht, Flowers. En dan stond erbij, misschien komt ze zelf ook wel ooit... bij het Eurovisie Songfestival. Nou, laten we dan maar eens even luisteren hoe het uh, klinkt. Ik denk dat het wel uh, hout snijdt. Flowers nog een keer. Jens en Charlotte.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 good now you I know that you kept the frown so I'm still searching all around searching all around still ever found you. I know that you. Lost dreams I have changed zeg ik er even bij, want uh, dit is, uh, zijn de, de mox met My Girl. Daarvoor hoorden we trouwens uh, Jente uh, Charlotte met Flowers. Uh, maar um, dit, dit is wel een heel, heel grappig verhaal, uh, lijkt mij, als ik het zo hoor. Van, uh, van die jongens van uh, de Mox. Ja, zeker. Ze klinken niet uit uh, de 21 ste eeuw intussen. Nee, maar uh, wat vind je er zelf van... als, uh, als we bandjes dit, uh, dit uit gaan proberen? Ja, ik vind het wel lekker klinken. Ja, ja, ja. En, en toch past het uh, eerlijk gezegd. Ja, precies. Ik vind ja. het wel goed. Ja. Um, dat was uh, um, de Mox. En de reden dat we de Mox uh, draaien... is niet zomaar, want... Die doen aan een demodrop uh, van NH-pop. En wat is het dan leuker om daar eens over te hebben... met iemand die daar heel dichtbij betrokken is. En toevallig ken ik hem ook nog. Uh, dat is Kai Koopmans. Goedenavond. Hi, goedenavond. Ja, want uh, ik geloof uh, dat jullie al een aantal, uh, ja, een aantal demodrops voorbij hebben zien komen. En die hebben jullie ook, geloof ik, al besproken, denk ik. Ja, nee, we hebben er nu drie achter de rug en uh, elke editie hadden we vijf ex die hun, uh, hun uh, nieuwe demo gingen pitchen, zeg maar, aan professionals. Hmm. En wat, ja. wat, wat valt je op, uh, wat, ze, wat ze doen? Nou, eigenlijk was de eerste twee edities best wel veel wat al uitgebracht was en dat vond ik zelf wel jammer, weet je wel. Ik, ik denk dat het leukste is als je echt een demo uh, laat horen waar je nog aan kan schaven. Dus wat maar opviel, was het dat eigenlijk. En bij de laatste editie was het dus anders. Waren het echt vijf bands met een demo. En ja, dan krijg je hele interessante tips, weet je wel, waar de, waar de muzikanten echt met dat nummer nog iets mee kunnen. Dus mm -hmm. dan kunnen ze gaan schaven. En dan weet je wel, dan hebben ze gewoon even wat uh, perspectief vanuit uh, professionals gehad. En dat is wel heel heel tof. Mm. Uh, want uh, ja, want het, het is niet zomaar hè. Want jullie zijn ook echt op zoek naar uh, materiaal wat ook uh, verder misschien uh, in de vaart der volkeren gestuurd kan, kan worden. Dat is een beetje het idee, toch? Nou, eigenlijk is het idee meer dat, dat, dat de muzikanten gewoon feedback kunnen krijgen op hun tracks, weet je, wat dat, dat is verder het, ja. kunnen. Hmm. Uh, ja, en weet je natuurlijk, met NAPOP uh, is het nog veel meer. Hè? Ik was zelf als muzikant ook uh, onderdeel van het project afgelopen jaar. Ja. En dan kreeg je een paar keer coaching. Uh, een paar dagen echt, zeg maar. Dat is echt coachingsdagen waarmee je met tien mensen uit de hele industrie uh, sprak of zo. En je kan me wel voorstellen dat uh, de bands die nu langskomen bij het demopanel dat die weer de volgende lichting uh, en haar pop talenten worden... Die, uh, die coaching gaan krijgen en zo. Dus het is gewoon uh, een beetje, een beetje het, het, het uittesten... en horen van, van nieuw talent uit Noord-Holland. Ja. Zitten er, er dingen tussen waarvan je zegt... Nou, daarvan... Uh, ja. ja? Ja, ieder, iedere editie wel, ja, nou, dat is wel leuk. De Mox waren er uh, bij editie 2 bij volgens mij. Ja, dat is wel superleuk. Die kregen ook super goede feedback en uh, super goede reacties. Ja, de Mox ken ik al wat langer, dus daar ben ik uh, ben ik gewoon wel fan van. Die doen het gewoon heel leuk en die leven echt uh, ja, in een ander tijdperk. <laughs> en de, ja, dus die, weet je, die vallen gewoon zowel qua muzikaal als een als hele aankleding gewoon heel erg uh, heel erg op. Um, ...en afgelopen edit hadden we Minor Citizen... ...en die stuurde een demo... ...en het zegt van ja, het is echt een demo... ...het staat nog in de kinderschoenen... Mm -hmm. ...maar dat klonk al zo goed... ...ja, dat is echt... Uh, ...weet je wel, als je, als je als eerste demo... ...zoiets kan... Uh, kan uh, kan laten horen, want het klinkt wel zo goed. Ja, dan ben je wel lekker bezig. Ja, nou ja, maar dus er zit ook in de finale van de, de Robben Akda-woord. Ja. Uh, ja, dat hebben ze ook al voor de tweede keer doen ze daar, hebben ze daaraan meegedaan. Uh, dus die band die maakt wel een behoorlijk wat vlieguren, heb ik het idee. Ja, zeker. En ook al met de Amsterdamse popprijs. Ik weet niet of dat het vorig jaar, of het jaar daarvoor, 2019 denk ik inderdaad. Uh, ja, ja, wel, ja. Uh, toen uh, hebben ze ook echt, uh, echt veel indruk gemaakt, volgens mij. Nou ja, wat. Uh... Oh ja. Ja? Niet echt <laughs> zozeer iets, maar ik weet dat we ze zo gaan draaien. Ja, dat gaan we straks doen. Maar, ja, uh... <laughs> maar ik heb inderdaad gewoon wat voorbij zien komen. En ik ken volgens mij een van die mensen. Eh. Uh, wie, wie, wie dan? Ja. Jip? Tisha? Tisha, ja, ja, ja, ja. Een soort van ja. via. via. Bas, Bassisten van de band. Ja, precies. Ja, ja. Uh, ik weet dat Marcus is uh, nog wel erg gecharmeerd van uh, Tisha Smit. Dus. Uh, ik <laughs> zal ja we hebben, even. Ze, nou, we, hebben ze, we hebben ze hier in, uh, hier in de studio gehad, uh, Kai. Dus, uh, dus ja, uh, ze hier, ja. Ja. Omdat ze zeggen, uh, en misschien kan je dat er misschien wel doorheen horen, uh, zij vinden dat uh, ze spelen stevig. Maar ze zeggen uh, van ja, we, kunnen, we komen ook soms in de situatie terecht dat we er helemaal niet stevig kunnen spelen. En dan moeten we toch uh, ook de, de nummers klein maken. Heb je dat dan een beetje tussendoorheen uh, doorheen kunnen horen dus bij, uh, bij uh, Manus Citizen? Om maar even een voorbeeld te noemen. Ja, in, in een andere situaties wel. Alleen nu met de demo erop, uh, dan ja, weet je, iedereen pitst uh, één demo, iedere act. Hm? Ja, en dit was, uh, dit was een heel erg. ...maar wel heel erg vies, vuig nummer. Dus ja, zo, zo, zo uh, uitgekleed was het niet, zeg maar. Nee, nee. Maar ja, ze zijn wel heel veelzijdig. En dat hoor ik er dan wel in, want mm. het was weer echt een hele andere kant... ...dan wat we van ze gewend zijn. En uh, ja, veelzijdige band sowieso. Ja. Ja. Uh, hoe lang uh, even nog uh, voor. Nou ja, dat doen we zo, maar uh, nou, ik, ik ga nog even een beetje door, doorheen hakkeren hak wat, uh, wat, uh, wat jullie allemaal hebben binnengekregen. Ja. Uh, ik zag uh, bijvoorbeeld ook, die kennen wij ook weer vrij goed: uh, Low Eric Sound System van uh, Dylan ja. Sondervan en uh, Marker ja. van der Weide. Ja, te gek joh, die, hadden, uh, ja, die hebben nu sinds uh, een paar nummers denk ik zo'n samenwerking met uh, La Ja, ja zijn hebben we ook gesummeerd ja, van. Uh, ja, en die combi die is gewoon uh, heel sterk. En dus nu hadden ze ook een uh, nieuwe track... die volgens mij in maart uit gaat komen. Die hadden ze laten horen. Nou, ook weer dus met Lacette. Hij huh? is uh, zo sterk. Heel erg uh, ja, ingezoond. En dan die combi met... Uh, het vokale van, nou, van, van Lazetis aan de rest, dat was echt een. Ja, sterk hoor. Ja, wat, wat, wat, wat, wat trekt jullie eh, als, ja, als, nou hoe moet ik het zeggen, aan in dat eh, verhaal van, van Dylan eh, en zijn project? Uh, nou, als, als ik even kijk naar, naar wat, wat, wat, wat, wat um... Kijk, het was een heel veelzijdige club professionals hè? We hebben dan door nodig gestegen drie gasten uit. Dat ja. zijn dan. In dit geval was ook een producer, een, een, iemand van een platenlabel en nou, Demi van 3 voor 12 Noord-Holland. Dus het ja, dat... uh, was een mooi, uh, mooi veelzijdig clubpie. Ja. En nou, eigenlijk hadden ze, uh, hadden ze allemaal iets anders. En ik vond het ook grappig. Er was één vergelijking met uh, Nine Inch Nails. Die werd gemaakt door David Kosten. Die is uh, manager bij uh, Caroline Benelux, staatlabel. Ja. En die, uh, die, die, die refereerde aan Nine Inch Nails. En dan is natuurlijk Low Addicts en wel heel erg een poppy variant misschien van, van Nine Inch Nails. Mm -hmm. Maar er zaten een paar synthesizers in. En, en ja, toen dacht ik van nou dit vind ik nou echt een leuke referentie. En uh, ja gewoon weet je wel de opbouw. En waar heel erg ingezoomd op werd. was hun uh, eerste couplet. Want daar viel iets op. Dat eigenlijk meteen heel direct hard werd gezongen. Er kwam eigenlijk de tip van gebruik dat eerste couplet om een beetje adem te creëren en op te bouwen. Nou, eigenlijk moet je zo'n zo demo panel dus ook voor je zien. Bij iedere act krijgt iedereen echt heel gedetailleerde tips. waarmee je nog misschien iets kan voor dat nummer. Hm. Dus uh, ja, het zijn wel altijd interessante dingen die, die worden gezegd hoor. Ja. Dus voor iedere coach weer anders zeg maar wat, uh, wat opvalt en zo. En dat is ook wat muziek natuurlijk leuk maakt, denk ik. Ja. Uh... Oh, ja we gaan een beetje naar de afsluiting uh, toe uh, van, uh, van het uh, gesprek uh, want uh, ja. jullie hebben er drie gehad Hoe, uh, hoeveel komen er nog uh, we hebben dus volgens mij uh, nou in ieder geval ja, we gaan voor mij nog het hele voorjaar door en het leuke is wel de volgende uh, en de keer daarna dus 23 februari en 23 maart mm -hmm. specials uh, 23 februari we een en met een special daar we heel veel uh, aanroeping gekregen. Mm. Uh, en de keer daarna, 23 maart, hebben we een editie voor hiphop, zeg maar om, uh, om ook dan coaches te, te kiezen of uit te nodigen die heel goed passen bij de acts die langskomen. Dus dat, uh, dat de acts gewoon echt gerichte feedback kunnen krijgen van uh, mensen uit die scene, weet je wel. Dus ja. we gaan we twee specials doen en dan in april en mei komen er weer uh, reguliere sessies uh, uh, bij met, uh, ja, heb gewoon uh, een, een mooie gezijdige uh, selectie denk ik. Goed. Uh, we zijn helemaal bij in, uh, in dat opzicht. Uh, nou ja, uh, we, gaan het, uh, we gaan het volgen in ieder geval. Dat, dat sowieso. Ja, nee, toch. Ja. Ja, je kan gewoon lekker meekijken via Facebook. Um, ja, de livestreams hè. Uh, dat... Ja, livestreamtje, ja. ja, uh... Dus, uh, ja. We hadden het over Lower Edict Sound System. Nou, en uh, ook uh, Mike is al genoemd. Maar ook de dame Lassette werd uh, genoemd. Uh, ze hebben in juli dit uitgebracht. We do it anyway van Lower Edict Sound System. Met de stem van Lassette. met nog een uh, kleine klap van de drummer uh, erachter... Minor Citizen met uh, Build On Sand. Eén van uh, de bands die de demo erop hebben gedaan. Ja, ja. leuk. Ja. Ken je ze? Uh, ja, nu wel. Ja, ja, ik kende dus ze hiervoor ook al. En steeds meer hoor ik er wat over. Ze ja. komen steeds vaker voorbij. Ja, en, en daarvoor hadden we uh, We Do It Anyway... Uh, van uh, Low Addict Sound System. Ik kom uit Haarlem. Nog beter. Is jouw stad natuurlijk. Precies. <laughs> Ouder van. Ja, uh, het is, uh, bovendien uh, Dylan van uh, Lower Data Sound System is een beetje ook de huisdisc van, uh, van de Rob Markta wordt. Uh, dus ja, wat dat er gaat. Uh, kan hij ook nog wel eens uh, gewoon de platen achter elkaar mixen. Dus, Zoals P.P.V. dat zegt... het is de enige man die de juiste plaatjes eh, draait... tijdens de pauze als ze moeten ombouwen. Maar goed. We zijn eh, toegekomen aan weer een... een, een beetje een wat grotere uh, muzikant. Uh, Benny Sings. Dus ja. Ja. ja. ja, die doet intussen wel... samenwerking met grotere namen ook. Mm -hmm. Voor mij dan. Uh, van Ma Rex, Or Rex Orange County. En met uh, Mac DeMarco heeft hij ook wat gedaan. Mm -hmm. Maar dit is dan weer met Tom Misch... Uh, en dat nummer wat uh, we gaan draaien heet Nobody's Fault. Oftewel Madelief van Vlijmen, want zo heet zij. En uh, ik heb er in oktober ooit uh, nog in de uitzendingen gehad... Uh, van Fataal was toen uh, de aanleiding om daarover te praten. Ben jij Van Fataal? Ik hoop het. <laughs> ja, ik hoop het. Er <laughs> ja, ja, ja. uh, ja, is ook uh, wat, uh, wat te melden over uh, MetLife. Uh. Ja, zeker. Ze treden morgen op vanuit de rode bioscoop. En er is net aangekondigd, er komt ook weer morgen nieuwe muziek uit. Dus heel veel nieuws morgen. Ja, ja uh, hou het in de gaten sowieso. En uh, bovendien, uh, dan zul je dat ongetwijfeld volgende week uh, bij ons uh, gaan aantreffen. Want, en anders ja, volgende uh, maand. Dat ook. Maar uh, ja, met live zitten. Uh, nou, ja. die zal, dat zal zeker ook uh, in uh, de komende uh, 3 voor 12 Noord-Honderd Vloedgolf uh, nog een keer uh, hier komen. Ja, ik hoop het. Uh, maar dan uh, zit ik waarschijnlijk in mijn eentje dat uh, te doen. Oh ja, ja met maar, de avondklok. Weer... We hebben de avondklok uh, natuurlijk nog. Dat is spanning. Ja, ja dus, uh, want ik denk dat we er nog niet vanaf zijn over een week of vier. Dus nee, uh, ik denk uh, ik ook uh, ik Goed. Wel. <laughs> um, we hebben nog, uh, nog een uh, hiphop. Want uh, Kai maakte die verwijzing ook al in de demo erop. Um, want dat is ook nog, uh, nog iets wat, uh, wat we hebben. MC Lost. En dan heb jij... Nog ja. iets daarover? Ja, klopt. Uh, hij zat eerst bij een ander bandje. Uh, waarvan ik de naam nu even kwijt ben. Hm? Maar goed, ze hebben nu, hij heeft nu een nieuw nummer: Wijn en Wijf. Die ga je nu horen! Uh, to, uh, nou, ja, we hebben nog, uh, nog zodra ik nog tijd ja. Wijn en Wijf. Ik vind het wel heel erg mooi gevonden, eerlijk gezegd. Ja, een goede titel. <laughs> ik denk dat die gaat, dat gaat zeker scoren. Ja. And more benny, can we ride the safe It's a bell of the hang more of the is and beast ice on my mouse of some bow get my af of a fan, wil ik cash and more than it safe zo of samen, of dat ik heb niks aan je beloofd, dus kom die dingen hier niet fake. En. Zie niks over het hoofd, ik geef die steek als zo bekeken Mijn pace, belast mijn pace, ze willen mee, maar ga niet weten Zien alleen wanneer we shinen, maar we shine door het zweten De feestjes, eerst naar feestjes, en nu liever op occasions En het kijken voor VW's, nee, ik kan het nog niet je, Maar het wasje van mijn brain, en het kleinste van mijn ziel Is deze dagen prio 1, Je me voor open overeen Wanneer die shit lukt, Indruk, vaak fuck heb je dan maar één En ik ben tapped in, Winston, ik voel me zo als Hoeven niks meer te bewijzen, maar nog zoveel om te zeggen Mensen denken van z'n nekken, maar dat is niet eens de helft Ik zet stekken, nu op stekker kan mezelf niet meer verwennen Worden strenger, met de week is al een hele nieuwe level Goed is goed, maar het kan better, better, beter Maar perfectie is het liefste wat ik streel Ik donk de lange smack de ass, daar ben ik weer back Kusje voor m'n wiff, daar ben ik weer weg Dit is niet meer moeilijk, ik weet goed hoe ik mezelf red mijn blik is vuur en m'n glas taak red Ze zeggen dat last pit maar het lijkt of ik confess Let's go maar m'n rijzen zijn m'n En m'n stijlen af hoe fijn nu wil ik moken En m'n wijn en m'n rijp dus ik ben safe Ze bellen of ze hangen of dat is OMV is ijs nog maar m'n rijzen zijn m'n En m'n stijlen af hoe fijn nu wil ik moken En m'n wijn en dus ik safe ze bellen of ze hangen, of dat Seconde play. na seconde, ik kan alles in de gaten Money niet de norm, waarom merk ik zo veel Had alleen een droom en hoop, dus heb ik niks te maken Wat ze vinden of verzinnen, ik ben ergens aan het varen We beginnen pas, bereik je op gevoel, dat is die blinde pas Altijd onderschat, bleef lachen wat ik ken die kracht In de klas, altijd al die nigger die die shit niet zag Omdat ik naar iets anders keek, nu nemen we iets anders mee Je kan dat niet eens vasthouden Hetzelfde voorق altijd voor one trauma. Daarom op de pik, als zelfde niggas kennen mij beter dan ik Ze weten, lass je gaat niet switchen Weet de lass je gaat niet stoppen voor die kleine stip ontwikkeld naar de big stain. Insane, laat me dromen glimmen. Weet ik ben niet minder, nee ik doe niet onder Zeg je we gaan zweven met mijn benen op de grond Het zijn die dingen die ik zocht, maar niet die dingen die ik vond Tot ik stopte met proberen, nu rolt het uit mijn mond Nu gaat het tijd zichzelf, ik werk hard hij al mijn bek Is mijn glas afleeg, man dan vul ik die shit zelf Let's go dat was hem, uh, MC Lost met Wijn en Wijf. Uh, want uh, we hebben er nog eentje die we nog uh, kunnen draaien. En dat is Emmy. Die heb ik uh, niet zo lang geleden ook hier in de, in de studio... Nou, niet in de studio. Uh, gewoon aan de telefoon uh, gehad. Over deze single. Hier is Anhalt tot aan het uh, Nieuws van 9 uur.